om 11 uur door nu.nl. Laten liever zuidelijk om. Goedenavond, opnieuw een heftig treinongeluk in Spanje. Bij Barcelona is een trein tegen een omgevallen keermuur gebotst. Er zouden zeker 15 gewonden zijn. Zes van hen zijn er slecht aan toe, melden media daar. Het ongeluk gebeurt twee dagen na de treinramp bij de Spaanse stad Córdoba. Daarbij vielen zeker 42 doden en naar tientallen mensen wordt nog gezocht. Europa komt met zwaar geschud als president Trump Groenland dreigt in te nemen... en extra importheffingen invoert. Een meerderheid in het Europees Parlement wil dan een handelsbazooka. Daarmee wordt alle import uit Amerika geblokkeerd. En zo'n blokkade zou de Amerikaanse economie met miljarden treffen... Donderdag overleggen de Europese leiders verder hierover. Bijna alle relschoppers die zondag werden opgepakt in de Haagse Schilderswijk kwamen niet uit Den Haag, dat meldt de gemeente. Het ging daar mis na de verloren Afrika Cup finale van Marokko. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Volgens Den Haag gaat het vaker mis met jongeren die van buiten afkomen. Die luisteren niet naar de buurtteams omdat ze die niet kennen. En Ajax heeft goede zaken gedaan in de Champions League. De Amsterdammers wonnen vanavond in Spanje van Villarreal met 2-1. Ajax kwam op achterstand, maar wist dieper in de tweede helft terug te komen. Onder andere dankzij deze vrije trap hoor je bij Ziggo Sport. De is tot toe onzichtbaar in deze wedstrijd. En nu niet meer, want nu schiet hij hem zo binnen. Zit die keeper helemaal mis in de drukte en staat het uit het niets eigenlijk 1-1 bij Villarreal tegen Ajax. Het laatste doelpunt kwam vlak voor het einde van de wedstrijd. Door de winst blijft Ajax kans houden op de tussenronde in de Champions League. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is er kans op mist. De temperatuur ligt 100 vriespunt. Morgen wisselend bewolkt, af en toe wat zon en dan zo'n 9 graden. Flitsmeister meldt geen files, wel een melding voor de A58... eindhoven Tilburg tussen Baterdorp en uit Baterdorp. Er is een ongeluk gebeurd. Moet je nou richting Breda volgt en bos uh, Waalwijk... over de A2, A59 en de A27. Dan twee flitsers. Ze staan langs de A7, Den Oever Amsterdam, 28.1... en de A10 Zeeburger Tunnel richting de A10 Noord bij 6.9. Vanaf maandag, de Q. 500 van de 90's. Het belooft een heerlijke muzikale week te worden. Het wordt smullen, een grote trip down memory lane. Waarbij ik eh, trouwens ook niet uitsluit dat er ook lekker meegezongen gaat worden. Je kan nu stemmen op je favorieten. Dat doe je via qmusic.nl. Het volgende nummer dat ik ga draaien, dat staat op het stemlijstje van onder andere Martijn, Joep, Zoe en Sander uit 1998. Dit is Anouk en Nobody's Wife.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 De Q Top 500 van de 90's. De 500 beste uit de jaren 90. Volgens jou. Q Music. Jij wilt lekker naar een Frans restaurant. Hé, hey, ja. <laughs> dat klopt. Welk restaurant is dat dan? Fabulous. Fabulous. Dat klinkt niet Frans. Nee, maar toch is het uh, ja, Frans med med med mediterraan. Mediterraans zelfs. Zo, ja. hallo. Uh, ja. maar wat is er dan zo bijzonder uh, aan het restaurant, uh, Sirene? Nou, het enige wat je doet is reserveren... en vertellen met hoeveel personen en uh, hoeveel gangen je wil... Ja, en, en dan ga je dan ga je er denk ik wel ook naartoe. Ja, ja, zeker. Ja, dan ga je er zitten en dan ga je het ook opeten denk ik wat je krijgt. Absoluut, absoluut. Maar, maar is dat dan, wat voor concept is het dan? Is het uh, gewoon à la carte of wat is het met uh, dans um... op, op, op de bar met palen en dingen? Of... Nee. <laughs> ja, um, ik weet niet wat... De... Ja, nee, ja, nee, heel veel... Ja, ver, uh, verrassingsmenu. Dus uh, het enige wat je weet is... Uh, hoeveel gang je krijgt en that's it. En voor de rest word je dus helemaal verrast de hele avond. Oh, maar dus alleen qua eten word je verrast. Ja, ik was namelijk afgelopen weekend... Was, waren we waren met een heel, hele groep van het personeel van Cube Music... waren we uh, uit eten in een Italiaans restaurant. Maar er was een uh, restaurant met zingende, ja, zingende serveersters. Die gingen allemaal opera zingen ook en, zo. En, en en met servetten werd er gezond. Whitehead. Nou, het was één groot gekkenhuis. Maar is, is dat oh. dan ook een beetje de bedoeling bij jou in dat restaurant, Zerelle, of niet? Dus eten. Nou, als ik dit zo hoor, denk ik, ik moet eens even een tipje gaan weet je, weet je wat? Ik, ik, ik ga jou eventjes, uh, dat doen we zo eventjes, na uh, Knok tegen de Klok, geef je even het adres. Oké. Okay. kun je er even lekker naartoe. Zullen we eerst even ja. Knok tegen de Klok gaan spelen? Ja, doen we. Knok. Knok tegen de Klok. Ja, ik, zit ook, ik kan ook gewoon zeggen hoe het heet natuurlijk. Want nu zit de rest van Nederland ook heel... Pasta e Basta heet het. In Amsterdam zit het. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Nou, bij deze Fabulous in Zuid-Laren. Zo. <laughs> nou, bedankt. Zuid-Laren, dat is toch helemaal Groningen? Yes. Oké. Okay, nou, mocht ik ooit een keer in de buurt zijn... Uh, ja. Uh, goed. We gaan uh, klok tegen de klok spelen, Sherelle. Uh, als jij uh, zometeen uh, dat mooie bedrag... Een mooi bedrag wint... Dan gaat dat uh, direct natuurlijk in dat restaurant, hè? Absoluut. Ja. Je hoort zo de geldbedragen <gacht> oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat en weer het laatste volledig uitgesproken bedrag Peter laat. Weer niks. Dat is hoe het werkt. Sirelle, ik wens jou veel succes. Dank je. 8 euro. 99 euro. 101. 147 euro. 172 euro. Stop. Oh, je wachtte lang. Je wachtte lang, Sirella. Waarom wacht je zo lang? Ja. Nou, ik had uh, 200 in mijn hoofd... maar omdat die zo lang duurde... dacht ik nu... Stoppen. Toch maar stoppen, toch maar stoppen. Ja. 162. Ik was nog helemaal tevreden te vragen: is dat een re duur restaurant dat Fabulous of niet? Nou ja, als je de vijf gangen gaat dan gaat het wel, uh, inderdaad, uh, dit prijsje is wel lekker, ja. Ja, voor, ja. Maar hoeveel kost het per persoon? Um... Ongeveer Ongeveer zit je toch echt wel op uh, 100. Oh ja, ja, dat is wel op een restaurant. Nou, dan kan je in ieder geval bijna met z'n tweeën. Met 1,7 persoon kan je uit eten. Want 172 euro heb je gewonnen. Laten we dan nou even luisteren. tot op de die had gegaan... had hij inderdaad boven die 200 euro uitgekomen? Dat is de vraag. Ja, applausje voor chirelle. Hey... Dit heb jij fabulous gedaan, uh, Shirena. <laughs> fabulous gedaan. heb je Nou, hartstikke inderdaad. Bedrag. 172 euro zat er in de klok en datzelfde bedrag, 172 euro. Dat gaan we nu overmaken. Ik wens jou een uh, fijne avond en eet smakelijk. Alvast. Hey, super. Dankjewel. Zometeen Nico en Vince en eerst Alex Warren. Music, hits. Cue, sounds better with you. Hear the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 We are Am I wrong? Ik neem je even mee terug naar gisteravond. Toen had uh, Romy van de redactie had een voorwerp meegenomen naar werk en luister goed. Dit vertelden ze daar gisteren over. Wat zal het zijn? Een meter? Misschien wel anderhalf? En dan. Woep. En wat nou het lekker is, ik heb zo'n lange, je hoeft niet te bukken. Dus ik, ik, ik sta gewoon rechtop en hoep, glijde zo in. Het is wel lekker. <laughs> ja, maar ik zeg je eerlijk, het is wel lekker. En deze is ook een beetje van staal. Dus ja. dat is ook goed, want die is stevig. Ik heb ook een keer plastic gehad, maar als je dan te veel kracht zet... ja, dat breekt. Ja. Dit is geweldig. Dus jij zegt, lang is altijd beter. Lang is altijd goed. Ja. Wat Romy gisteren had meegenomen, dat hoor je zo meteen. Even en Caitlyn Aragon en Iron your Music. Ja, gisteren had Romy van de redactie iets meegenomen naar de studio. En nou, luister even, dit was gisteren, ze praten erover hier. Wat zal het zijn? Een meter? Misschien maar anderhalf?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 Schoenlepel. Ja, dit ging over een schoenlepel. Uh, Romy van de Redactie uh, is vervent gebruiker van een schoenlepel. Romy, effe, hoe, oud, hoe oud ben je nou alweer? 25. 25. En daarom is de vraag. Ben jij. <laughs> ja, ik ken namelijk, het is toch iets voor bejaarden dit. Goed. Um, ik ben gewoon even benieuwd: luisteren nu mensen onder de 50? Nou, ik, vind, ik zeg niet dat je boven de 50 bejaard bent, maar dan, dan vind ik wel, als je boven de 50 bent, is het legitiem Weet je, dan kan je misschien moeilijke bukken of zo. Ik weet niet. Misschien is het dan in je motoriek ja, ja, ja. wat stijver of iets. Eh. Uh, <lacht> nou, eh. Uh, ben je onder de 50 en gebruik je een schoenlepel? Meld jezelf even in de queue, want ik kan het me bijna niet voorstellen. Een schoenlepel. En ook Taylor Swift, de nummer 1 uit de top 40. Komt eraan.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 Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op AllianzDirect.nl. Allianz Direct. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. 18 plus speelboost. Ja? ja. serieus? Oh, wat een geld! 18.000, verdikken maar. Ben jij de volgende postcode loterij Als de zonnebloem dan niet zo zijn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 Oh Some things look better, baby. John en Dua Lipa en Cold Heart. Make your music. We hebben het over uh, schoenlepels. Gisteravond heeft uh, Romy van de Redactie een, uh, een schoenlepel meegenomen hier naar de studio. En uh, ja, uh, hoe oud, 25 ben je? Ik ben 25, ja. ja. ja. Uh, nou vroeg ik me hardop af, zijn er mensen überhaupt onder de 50 die een schoenlepel gebruiken? Ik ben zelf 38. Ik kan me dus gewoon niks meer voorstellen. Ik word in mijn mening door Michelle. Die zegt, ja, uh, wie heeft er nou onder een steen geleven? Als je zo'n ding gebruikt, dat is toch niet meer van nu? Uh, dat klopt inderdaad, Michelle. dan moet ik eerlijk zeggen, uh, geef ik ook toe... Michelle is ook eigenlijk de, <laughs> de enige die, uh, die dit stuurt. Want voor de rest loopt de c app helemaal vol met mensen... die onder de 50 zijn en wel degelijk een <laughs> schoenlepel... Gebruik Even een kleine greep. Yvette bijvoorbeeld, die zegt... ik ben 35, gebruik gewoon een schoenlepel, hoor. Ideaal. Hier, Rick is zelfs 21, gebruikt een schoenlepel. 27 jaar, Gijs, zegt ik gebruik een schoenlepel. 25 jaar is uh, een andere Romy. Dat nee. is vij... ook fijn. Romy is ook is Leuk. Uh, maar die gebruikt dus ook een, scho een, scho een, scho een, scho een schoenlepel. Uh, Elisa, die is 23 en ook zij gebruikt een schoenlepel. Melanie van 34, die zegt ik gebruik de schoenlepel. Ook al langer maar heeft sinds een aantal maanden slip-in schoenen. <laughs> maar slip-inschoenen zijn toch een beetje de klaphoesjes zeg maar, onder de schoenen? Of niet? <laughs> of, of, of, of niet? Pas op hoor. Ja, Oké, okay, nou uh, Sven, hier is er ook bij. Uh, die zegt zeker: Ik gebruik een schoenlepel voor mijn nette schoenen. Ik ben 33 jaar. Nou goed, met dit, dit gaat zo maar door. Um, we gaan eventjes naar uh, uh, Marcel. Marcel, hallo. Hallo, goedenavond. Marcel, het zit jou nogal hoog, want jij stuurt een berichtje. Je hebt zelfs de Music app geïnstalleerd en een account aangemaakt om even je mening te kunnen verkondigen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, ben jij, uh, hoe oud ben jij? Ik ben 31. 31 en ben jij een schoenlepelgebruiker of niet? Ja, ik ben een schoenlepelgebruiker. Ja. Ik gebruik hem ja. dagelijks wel, dus. Maar, maar hoe ze, ik, begrijp, ik begrijp het gewoon oprecht. Ik, ik kom nooit in de situatie dat ik denk, oh een schoenlepel, dat zou nu wel handig zijn. Maar, maar, maar hoezo gebruik jij een schoenlepel? Ja, ik heb dan het type schoenen, van die slip uh, in inderdaad, zonder veters dan. En die zitten wat strakker. En dan is het toch wel makkelijk dat je dan met schoen, ja, zo'n schoenlepel dan, dan, dan je, je dipt je voeten zo in als het ware. Anders, dan je dan het, uh, anders moet je dat met je vinger doen, dat gaat wel wat moeilijker. Ja, dus ja. dat is de reden eigenlijk. En soms ook wel nieuwe schoenen, dat het wat strakker zit en dat denk je denkt, oh, dat gaat toch wel even wat makkelijker. Ja, ja, ja, precies ja. Ja ik, ik kan... ja, ik kan er gewoon niks meer worden. Maar heb jij dan ook zo'n lange? Ik heb een lange en ik heb een korte, ik heb meerdere. En ik had, het heb ik al over het cijfer ik neem ze ook wel mee op reis dan Bijvoorbeeld als je, meerdere, als je langer onderweg bent, dan je meerdere paar schoenen. Je hebt een travel schoenlepel. Ja, ja, ik heb meerdere, dus dan heb je van die kleine en die doe je dan gewoon in je koffer of zoiets. Dus dat is wel makkelijk, nou, ja. Dat, er gewoon, dat, er, dat, er, dat je gewoon een hele collectie aan schoenlepels hebt. Nou, ik ja. heb ze overal wel liggen, hoor. Het is heel makkelijk, ja. Overal in het huis, ook, in ja. elke kamer één. Je weet nooit nou, waar je schoenlepel nou, ja, dat... trekt. Ja. ja Dat meestal doe je in de woonkamer, trek ik mijn schoenen aan en daar heb ik geen licht. Mijn hand ligt wel eens. Dus het ligt overal wel, dus... Oké, okay. ja, ja, ja, ja oké. Okay. Dus, maar geef nog even één, één goede reden voor mij dat ik... Dat ik haal me even over om een schoenlepel te kopen. Waarom is het zo handig? Ja, het gaat veel makkelijker. Je glijdt veel makkelijker met je voet in je, in je schoenen. Veel stuk makkelijker. Even aan de achterkant je, je, je schoenlepel erin en, en je hebt zo... Uh... Ja, ook we eh, hadden net ook over van als je bijvoorbeeld je vetus niet strikt, dan kom je het ook veel makkelijker in. Of, ja. of, uh, of uh, ja, niet strikt inderdaad dat je dat je strikt er nog in zit. Ja, het, uh, ja, dan bedoel ik zo. het niet, maar ja, uh, het is ja. gewoon een stuk makkelijker. Ja, je bent het gewend en. Ja. Je weet niet beter. Ja, dat snap ik ook. Ik ja, weet niet beter, ja, Marcel. Ja. Ja. Nou, dankjewel. En uh, gezellig dat je de app hebt geïnstalleerd. kan je vaker Ja, regeren. zeker heel leuk. leuk. Ik hoor het al vaker. ik denk, ja, moet ik dan dat doen of niet? Ik denk, nee, nou, ja, maar dit trok jou over de streep. Sch... Even... Ja, dit trok ja. jou ja. over de streep. Ja. ik moet toch even mijn mening delen. Begrijp ik, Marcel. Dankjewel. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Goed uitzending. Fijne avond. Ik denk nog steeds dat er meer mensen luisteren die geen schoenlepel Ik kan me gewoon niet voorstellen dan wel. Maar goed. Ik denk dat het gewoon iets voor bejaarden is of zo. Ik weet niet. Ik had er niks aan doen.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 for seven stuck in my pen.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 En Girl on Fire. Back Your Music. Vanaf volgende week maandag. De Top 500. Life is... De 500 beste liedjes uit de jaren 90 Volgens jou. Deze week kan je stemmen op je favorieten. Nou wil het uh, toeval dat wij zometeen de nieuwe dag niet goed maar fout beginnen. We beginnen de dag uh, elke dag Back Your Music met een liedje uit het foute uur. Um, nou dacht ik. Laat ik dan drie liedjes uit het foute uur. Die ook uit de 90's komen. Even op een rijtje zetten. Die zet ik in een polletje. Het zijn ook drie liedjes die wel een setje kunnen gebruiken. Het zijn de drie onderste uit de top 500 van de 90s van vorig jaar. En de vraag is, welke van de drie wil je zo meteen horen? Wordt het 'Chumbawamba'? Tap Trap Of ga je voor No Mercy? En when I die, I keep on. When I die. Of ga je voor Friese trots in bange dagen? Ook uit de 90s: De kast en raak. Stem op je favoriet in de Cue Music app. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. in me Cause I'm still in love Hey. With you, oh, I hate that it's true. I'm still in love with you. Dean Lewis back here, music, and I hate that it's true. Zometeen beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout met een liedje uit het foute uur. Ik heb er drie op een rijtje gezet. Drie liedjes uit de jaren 90, die uh, vorig jaar onderaan de top 500 van de 90's stonden. Deze week kun je stemmen op je favorieten en volgende week hoor je dan de hele lijst. Je kon kiezen tussen de kast en raak. No Mercy, When I Die en Chumba Wamba en Tap Florence stuurt nog een berichtje. Maar even, hoe kan Tum, -tum zo laag staan in die lijst van de top 500 van de 90's? Ik hoop dat er nog heel veel mensen op stemmen, want die mag echt wel een stukje hoger. En daar is mijn stem nu ook voor, voor deze foute start. Ja, Nou, hij stond vorig jaar echt op de laatste plek. Op plekje 500, helemaal onderaan. Uh, maar hij heeft net wel de meeste stemmen gekregen. En dat betekent dat ik hem zo meteen helemaal voor je ga draaien. Wamba, tap dumping. Komt eraan. Nu bij Ikea misschien wel onze bestal aanbieding.